Twee uur aan Oekthijs met het NOS-journaal. Jeremy Paxman, presentator en boegbeeld van het actualiteitenprogramma BBC Newsnight, betreurt het vertrek van George Entwistle. Volgens Paxman is de BBC-baas vernederd door lafaards en incompetente leiders. Entwistle stapte zaterdagavond per direct op omdat hij de eer aan zichzelf wil houden. De omroep ligt onder vuur door berichtgeving over kindermisbruiksschandalen. Volgens Paxman komen de problemen door bezuinigingen op de programma's, terwijl het management steeds verder uitbreidt. Hij noemt het jammer dat een getalenteerd man wordt opgeofferd. Over zijn eigen positie zegt Paxman niets in de verklaring. In São Paulo zijn in twee weken tijd zeker 140 mensen vermoord. Het aantal moorden in de Braziliaanse stad begon scherp te stijgen in september. In de eerste negen maanden van dit jaar gaat het volgens het bestuur van de stad om 982 slachtoffers, onder wie 90 agenten. Vanwege het nieuwe geweld sluiten winkels en scholen in de zuidelijke districten van de stad al in de middag. Het gerucht gaat dat bendeleiders hebben gedreigd met moordpartijen in het donker. Duizenden Brabanders hebben een lichtspektakel gecreëerd boven Eindhoven. Met de actie werd gevierd dat de stad kandidaat is... voor de titel Culturele Hoofdstad van Europa in 2018. Op het Stadhuisplein werden gratis LED-knijpkatten uitgedeeld. Daarmee verlichten mensen zes minuten lang de hemel boven Eindhoven. Het is de zevende keer dat Eindhoven de actie Glow houdt... waarbij de stad licht in de novemberduisternis brengt. VVD-fractieleider Halbe Zelstra heeft tegenover de NOS laten doorschemeren dat de formatie misschien wel wat te snel is gegaan. Daardoor is er nu enorme bezorgdheid, vooral bij de VVD-achterban. Zelstra was op campagne in de Alblasserwaard. Daar zijn verkiezingen vanwege een gemeentelijke herindeling. Het weer, het is vannacht op de meeste plaatsen droog, maar aan de kust kan het regenen. Het koelt af naar een graad of zes. Overdag blijft het op de meeste plaatsen droog, met ook zonnige perioden. Het wordt dan tien graden. Dit was het NOS verhaal. Dit is Radio 1. PNN. De wereld. De wereld. De wereld. De wereld van Filemon. Goedenacht. je luistert naar uur 2 van de wereld van Filemon. Filemon is er vannacht niet. En uh, ik zit hier. Mijn naam is Frank. En uh, ja, het eerste uur was heel leuk. Het ging over trouwen en over uh, kinderen krijgen. En het komende uur vlieg ik langs een aantal andere landen om weer twee thema's voor je uit te zoeken. We gaan het hebben over eten, lekker uit eten en uh, bij mensen op visite eten. Uh, hoe zie je restaurants eruit? En is uit eten gaan eigenlijk gebruikelijk? Bijvoorbeeld in een land als Namibië. En ik ga voor je uitzoeken wat voor religies er allemaal in het buitenland bestaan. En wat voor gebruiken en rituelen er allemaal bij komen kijken. Dat hoor je allemaal uh, dit uur tot en met drie uur. Um, en ik begin eventjes, ja, uh, eigenlijk een beetje dicht bij huis. In Italië bij Yannick. Yannick, goeienacht. nacht Frank, hallo. Ja, ik zei het al toen net even in mijn, uh, in mijn aankondiging ook. We gaan het zo meteen uh, hebben over uit eten gaan. En nou ja, Italië is toch wel voor, voor Nederlanders volgens mij het, het land bij uitstek als het over eten gaat. Het is geniet hier. Het is, uh, ja, dat kun je wel zeggen. Wat heb jij gegeten vanavond? Weer. Oh, ik heb uh, eigenlijk gewoon een hele eenvoudige pasta gegeten vanavond. Uh, om in een restaurant te zitten op zaterdag is het vrij lastig. Dus ik heb het uh, lekker thuis gehouden vanavond. En wat voor pasta dan? Want ik moet eens even lekker maken. Ik begin ook een beetje honger te krijgen hier zo. Het is toch op. Zo... Uh, ik had een hele lekkere pasta met een beetje tomatensaus. En uh, pasta arabiade heet dat hier. Dus tomatensaus, maar dan wel heel erg heet. Zoals dus je uh, echt, uh, echt genieten. Lekker. Ik ga zo meteen verder met je praten erover, over eten en uit eten gaan. Eerst uh, naar Costa Rica, naar Bram. Bram, goedenacht. Goedenacht, Frank. Het gaat over eten, eten en nog eens eten. Uh, wat heb jij gegeten vanavond? Ik heb nog niet gegeten, oh, ho hoort nu. Uh, hoe laat is het bij jou? heb gekookt. Het is zeven uh, uur. Oké, okay. en wat heb je in de pan zitten? Uh, kip. Met? Met rijst en bonen. Uh, is dat echt Namibisch? Uh, nee, nee, nee, ik zit in Costa Rica. Oh, Costa Rica, sorry, we gaan zo naar Namibië. Is dat echt Costa Ricaans? Uh, ja, wij eten hier elke dag, drie keer per dag, rijst en bonen. <laughs> lekker. Komt je wel je neus uit op een gegeven moment, denk ik, of niet? Nou, het is eigenlijk, het is eigenlijk best lekker. <laughs> Goed, zometeen wil ik daar meer over horen en uh, naar Namibië. Goedennacht, Ruben. Goedemorgen, Frank. Goedemorgen, in jouw geval. Hoe laat is het bij jou? Het uh, is drie uur s'nachts. Oei, wat heb jij gegeten voordat jij uh, uh, ja, eigenlijk naar bed ging of misschien wel naar een feestje ging? Um, uh, niet echt uh, typisch Namibisch eten, uh, maar meer Italiaans. We hebben pasta gegeten vandaag Oei. in de ovenschotel. Dan kan je. Yannick, uh, die had ik toen net aan de lijn uit Italië, de hand schudden. Die heeft ook pasta gegeten lekker. Ja, het blijft toch een makkelijke maaltijd, Ja, hè? absoluut, absoluut. Uh, zo e als, je, als je het over typisch Namibisch eten hebt, dan ja? heb je het gebleven. Uh, wat heb je dan? Dan heb je het over vlees. Gewoon echt veel vlees. Hier wordt ontzettend veel vlees gegeten. Ik wilde zo meteen alles over horen, Ruben. Blijf hangen. Ik ga eerst nog eventjes naar Martijn, die zit in Engeland. Martijn, goedenacht. Hallo, Frank. Was het vis uh, en chips vanavond? <laughs> ja, wel vis, maar geen chips. <laughs> nee. Was het vis? Nee, hadden, uh, gewoon uh, een witte, witte kabeljaar uit de oven met uh, gezonde granen erbij. O, wel lekker. Ja. Ik, was, uh, ik, ik heb laatst weer vis en chips gegeten. Ik was de vorige zomer in Londen en toen heb ik daar echt elke avond vis en chips gegeten. <laughs> ik, vind het, ik vind het zo lekker dat je gewoon maar daar zit. Als je hier woont, dan kan je dat niet volhouden. Je het is hier inderdaad heel lekker, maar dan, ben je echt, dan weeg je na een jaar 200 kilo... en zie je helemaal geel van al die petal. <laughs> ja, dat is niet heel verstandig. Zometeen wil ik het uh, met jou hebben over uit eten gaan ook in, uh, in Engeland. Volgens mij, ja, volgens mij zijn het vooral drinkers, hè, in plaats van eters. Ja, dat kunnen ze wel. Ja. Een paar pintjes erbij, dat is altijd wel de bedoeling. Heel goed. Zometeen uh, meer Martijn. Um, en eerst naar uh, jouw heldin eigenlijk. Oh... Er, er gaat opeens een jingle doorheen. Ik wilde Adèle voor jou draaien. Want jij had het ah? uh, vorige keer dat we je aan de lijn hadden... toen had Filemon je aan de lijn. Had jij een mooie scoop dat, uh, dat Adèle een kindje had. Ja. En, maar heb jij heel eventjes nog... want ik heb het het vorige half uur over kinderen gehad. En toen we uh, het ook nog even over Adèle. Maar is het nou is het dat kind er nou wel of is dat kind er nou niet? Ja, ze woont hier in de buurt. Eigenlijk om de hoek hier. Ik heb haar niet gezien... Ik heb niemand gesproken die haar heeft gezien. Maar iedereen weet zeker dat ze een kind heeft. Dat het een jongetje is. Maar niemand weet hoe het kind heet. Nee, het is toch en dat is eigenlijk alles wat ik erover kan vertellen. Okay. Heel geheimzinnig. Ik ben ook heel benieuwd wat kinderen eten in Engeland. Dat gaan we allemaal zo meteen over hebben, uh, Martijn. peace. Oh nee, zeg het nog niet. Houd het vast. Na Adel, want die moet natuurlijk even naar huis. Als aan jou aan de lijn hebben, dan wil ik dat weten. Tot zo. Tot zo that you settled down that you found a girl in your married now I heard that your dreams came true guess she gave you things I didn't give to you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 Thank you. Deze liedjes zijn allemaal geschreven uh, vanuit liefdesverdriet van het vorige album, 21. En dan kan je echt niet eten als je liefdesverdriet hebt hoor. Het gaat over eten komend, uh, komend half uur. En uh, cabaretier Daniel Arends vertelde in zijn uh, voorstelling tijd' over hoe vreselijk hij het vindt om bij een ander stel te gaan eten. Luister maar. Of laatst ging ik ging met mijn vriendin bij een ander stel eten... Um, Um, ik weet niet, um, ja, dat vind ik, um, zeg maar bij een ander stel eten, vind ik het allerkutste van, um, van, nou, van de hele wereld. <lacht> als je nu, als je hier bent en je hebt mijn leeftijd uh, en uh, ik weet niet... Hier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 Of mensen die op de markt in fruit knijpen. Ken je die kenkenlijst van daar? Oh nee, deze is nog hard. Behalve op de vijf plekjes waar ik net keihard geknezen heb. Ja, Goed, een hele leuke cabaretier is Daniel Arends. Maar uh, hij had het dus over bij mensen thuis eten. En gelukkig hoeft dat in principe niet. Je kan ook gewoon lekker uit eten gaan. En uh, elk jaar struinen allerlei professionals de restaurants door... om te zien welk restaurant een Michelinster verdient. En afgelopen week zijn vier Brabantse restaurants... voor het eerst onderscheiden met een Bip Gourmand. Dat is ongeveer ja, te vergelijken met een halve Michelinster... Um, ook werd bij één restaurant de onderscheiding weer afgepakt. En dan denk je van, ah, dat is zonde voor het restaurant. Maar het kan ook betekenen dat je dus een hele missionaire ster krijgt. Dus niet zo halve. Dit zijn natuurlijk allemaal hele luxe restaurants waar ik, het, uh, waar ik het nu over heb. En waar je over het algemeen niet elke vrijdag of zaterdagavond zomaar even aanschuift. Maar hoe zit dat in het buitenland? Is uit eten gaan daar überhaupt wel gebruikelijk? En gebeurt het alleen met bijzondere gelegenheden? Of ook gewoon als je zin hebt om het leven te vieren? Ik ga het uh, dit komend uur voor je uitzoeken. En ik begin uh, bij Yannick in Italië. Yannick, goeienacht. Goeienacht, hallo. Ja, we hadden toen net al even over wat jij had gegeten vanavond. Dat was een lekker pastaatje. Uh, het is wel echt volgens mij heel fijn om in Italië te wonen als het om eten gaat. Ja, dat kun je wel zeggen. Ik bedoel, de Italianen besteden er enorm veel aandacht aan en daar moet je dan zelf ook maar in meegaan, vind ik. Ik bedoel, de ingrediënten in de supermarkt zijn aanwezig om iets moois ervan te maken en ja, de hele cultuur is opgericht om, om gewoon een lekkere maaltijd steeds voor te schoten. Dus dat, dat is als buitenstaande enorm genieten, kan ik je vertellen. Ja. Ja. Ben, je, ben je ook een betere kok geworden sinds je in Italië woont? Zeker, ja, ja. Nou wil ik niet heel erg trots doen over mijn hoor, uh, want de Italianen <laughs> nou, het zijn nog wel steeds de meesters hoor. Ik, uh, ik ben er wel nog gewoon de Hollander die het uh, probeert te imiteren, maar uh, nou ja, er zijn gewoon wat uh, trucjes wat, wat die, uh, die de Italianen toepassen. En het belangrijkste daarbij is gewoon dat ze hele goede ingrediënten hebben. Ja. En niet te veel poespas zoals wij in Nederland, uh, weet ik veel wat, als je... Als je in een restaurant gaat eten je gelijk een bord, bord patat erbij en een salade en weet ik veel wat. Dat is hier allemaal heel eenvoudig en dat maakt het gewoon heel erg lekker, vind ik. Maar dat is één ja. van de trucjes, houd het simpel. Wat zijn er nog meer van trucjes dan die ze hebben om goed eten te krijgen? Ja, vooral heel veel met, met, met kruiden werken. Uh, heel veel uh, ook, ook met, met peper en zout ook wel. Kijk, in Nederland uh, vind ik het qua smaak vaak wat lafjes wat je in restaurants krijgt. Omdat ze vaak... Uh, ...de gasten uh, allemaal tevreden willen houden. Dus uh, als, als het te pittig wordt, dan haakt de helft af. Dus uh, ze, ze durven wat meer hier uh, in Italië, maar toch wel met die eenvoud. Dat, ja. Dat is een goeie. Even een misverstand uit de wereld helpen. Pizza is natuurlijk helemaal geen echt eten, toch, in Italië? Nee, dat is eigenlijk als je naar een pizzeria gaat, dat is hetzelfde als dat je in Nederland naar de, naar de snackbar gaat. Ja, oké. Okay. Dat, uh, dat, dat is meer een voorgerechtje, net als eigenlijk als pasta's, is toch ook een voorgerechtje in restaurants? Uh, ja, dat kan je ook wel gewoon als, als hoofdgerecht nemen. Okay. Maar uh, pizza wordt ook vaak, uh, vaak uh, na het stappen gegeten en zo, dat soort. Uh. Gewoon het broodje, dat shawarma, broodje shawarma, van shawarma van Italië. Dan, uh, ja. <laughs> van Italië precies. Wat, uh, wat is jouw lievelingseten in Italië? Wat, als je nou uit eten gaat, wat neem je dan als wat er op de kaart staat? Nou, toen ik hier kwam, vond ik de pasta enorm lekker. En dat is ook, uh, als je het thuis maakt, is het natuurlijk heel makkelijk. Uh, maar op een gegeven moment dan ben je daar ook wel op uitgekeken. En ze hebben gewoon heel veel uh, goede vleesgerechten hier. Dat is wat je, waar je als toerist niet heel erg snel op stuit. Maar als je een echt goede Italiaan gaat eten... dan. Uh... Dan kom je daar wel op en ik vind vooral uh, geroosterd rundvlees, daar zijn ze hier heel erg goed in. Ja. Uh, ja, daar kan ik echt van genieten, zeker. Ik had ook gewoon even wat, wat, wat, wat, wat eten mee moeten nemen naar de, naar de studio, want ik heb het nu al nou ja, een kwartiertje over eten en ik krijg er me toch een potje honger van. Hoe is de uit eten, uh, cultuur in Italië? Gaan mensen veel uiteten? Ja, ja, heel erg veel. Het is gewoon een moment om met mensen af te spreken en gewoon bij te praten. Ik denk dat dat in Nederland vaak in uh, ja, eetcafés of gewoon in normale cafés gebeurt. En in Italië spreek je heel erg snel af om met mensen uh, te gaan eten. Zeker op zaterdagavond is het goed te doen om zomaar even ergens te gaan eten. Omdat ja, alle Italianen zitten er al. Dus uh, uh, ja, de, de, de, de, daar zijn ze heel erg op gericht hier, zeker, ja. Ze doen het gewoon inderdaad, wat je zegt, om lekker bij te praten... en niet per se voor als, het, uh, als er iemand jarig is of, of, of er is een bruiloft te vieren. Het is, ze doen het eigenlijk te pas en te onpas, omdat ze zo dol op eten zijn. Ja, het lijkt er wel alsof ze elke gelegenheid aangrijpen om, uh, om te gaan eten, inderdaad. En hoe ja. gedragen ze zich dan als je met ze aan het eten bent? Zijn, het, zijn, zijn ze luidruchtig aan tafel? Ja, Italianen zijn eigenlijk uh, altijd wel uh, luidruchtig, ook op straat. Maar ja, ze praten gewoon heel erg veel. Het is, uh, ja, ja, ik versta de taal dan nu wel. Het lijkt, in, in eerste instantie leek het alsof ze altijd ruzie maakten. Maar nu hebben ze gewoon een goed gesprek blijkt. Maar ze, uh, ja, ze praten gewoon heel erg veel. Het is ook gewoon dat eten dat... Uh, dat is eigenlijk maar bijzaak als je in zo'n restaurant zit. Het is uh, uh, een soort, soort uh, ja, hoe zeg je dat? De gelegenheid om in een restaurant te gaan zitten. Maar uh, eigenlijk zit je gewoon te praten. En nou, toevallig heb je dan ook nog wel eten op tafel staan. Precies. Maar precies. wel heel lekker eten. Dat, uh, <laughs> ja, dat kun je wel zeggen. Top. Janiek, ik kom, uh, kom straks bij je terug nog. En dan hebben we het over uh, ja, religie en, en, en rare gewoonten in, in landen. Eerst eventjes naar Bram, want die zit in Costa Rica. Bram, nacht. Goedenavond. Um, uit eten gaan in Costa Rica, gebeurt dat veel? Uh, het gebeurt amper. Hoezo? Voor, voor diner amper, maar voor lunch meer. Want? Ze, gaan liever, ze hebben overdag meer tijd dan avonds? Um, nee, vooral omdat het gewoon erg veel geld kost, denk ik. Ja. Ja, dat is en er ook... niet altijd erg veel geld is. Nee, Maar dan, waarom ga je dan wel uit eten lunchen, omdat het een stuk goedkoper is? Omdat lunch goedkoper is. Oh. En jij zelf? Ga jij zelf uit eten in Costa Rica? Um, nou, ik bestel vaker een pizza als dat ik uit eten ga. <laughs> <laughs> en je hebt vanavond zelf gekookt, dus dat scheelt. Maar je bestelt ook gewoon een pizzatje af en toe? Um, ja, als ik met vrienden ben. Ja, op zich ook wel groot gelijk. Maar heb je, heb, heb je, heb je sowieso veel uh, restaurants in uh, Costa Rica... als er niet veel uit eten wordt gegaan? Um, er zijn meer... Um... Het zijn een beetje snackbarretjes, maar niet, zo, niet met het slecht eten. Gewoon met goede rijst en bonen. Maar niet dat je daar lekker uh, met een kandelaar op tafel en uh, een kaars ligt en uh, pianomuziek op de achtergrond rustig gaat dineren? Oh, nee. nee. In de toeristische plaatsen heb je dat wel. Maar ik zit bijvoorbeeld in een klein bergdorpje, dan kom ik dat echt niet tegen. Wanneer is de laatste keer dat je uit eten bent geweest? De laatste keer, denk ik, ongeveer een... Een maand geleden, maar toen was ik op vakantie in Panama, dus dat zelt <laughs> En wat, wat, had je, wat kreeg je daarvoor geschoteld in Panama? Uh, daar had ik een, een, een kipsalade. Die was wel erg lekker. Ah, oké. Okay. Dus en, en, maar sowieso veel kip, hè? Want ook vanavond ga je weer, ga je weer kip eten. Ja, het is bijna altijd uh, kip met rijst en bonen. Voor ontbijt, voor lunch en voor avondeten. En het komt nog niet je neus uit, zei je toen net. Maar ben je, verlang je dan niet af en toe eens terug naar een boterham met kaas of zo, of met hagelslag? Uh, haalgeslag in kaas, ja, wel, maar het is te doen. <laughs> en wat is je lievelingseten dan, als je mag kiezen qua Costa, Costa Ricaans eten? Uh, dat zijn chicharrones. En dat zijn? Dat is op uh, echt vuur gefrituurd varkensvlees. Oh, lekker. Met, met, met... gekruid. Ja. En uh, mijn oom hier. Die, mijn gastoom die maakt het hier altijd en het is echt, echt heel erg lekker. En we hebben het niet in Nederland. Nee, en heb je er dan nog iets bij, want het is dan gekruid. Heb je dan gewoon weer rijst en bonen erbij? Um, ja, of gebakken platano's. En dat is? Um, platano is een soort van broer van, van bananen. maar dat in, Ik heb het nog nooit gezien voordat ik hier kwam, maar het is erg lekker. Maar dat zijn dan uh, bananen? Ja, het zijn een soort van bananen, een stukje groter en je kan ze niet vers eten, je moet ze eerst koken. Ja. Maar dat is ook erg typisch en erg lekker. Ja, dat past ook wel goed bij dat varkensvlees. Lekker een beetje, het is ook wel wat zoet, toch? Die bananen neem ik aan. Uh, nee, oh. ik weet niet. Het zijn een beetje bitter. Oh, wat grappig. En wat, wat is het grootste verschil met Nederland, als je Costa Rica vergelijkt qua eten en Nederland qua eten? Het grootste verschil is eigenlijk dat we hier altijd hetzelfde eten. We eten niet hetzelfde, maar we eten met dezelfde ingrediënten. En in Nederland is het elke dag pasta en een andere dag aardappels. Hier is het altijd hetzelfde, Rijst en bonen. En hoe laat ga je eten? Want uh, het is meestal... Nou, wij zijn heel erg stipt van zes uur eten in Nederland, weet je? Althans, dat is, de, dat is de norm. Hoe laat ga jij eten? Door de week om uh, een uurtje of zes, zeven. Een beetje Nederlandse tijd. Maar in het weekend kan het wel, zoals vandaag, acht, negen uur worden. Want zo laat is het bij jou ongeveer nu, toch? Uh, nu is het bijna acht uur. Ja, nou ja, je gaat zometeen lekker eten. Uh, eet smakelijk alvast. Ik, uh, ik bel je zometeen nog even over mooie uh, religieuze ja, eigenlijk tradities die er in, uh, in Costa Rica ook zijn. Tot straks, Ruben. Of uh, tot straks, Bram, sorry. Ik ga nu naar Ruben, naar uh, Namibië. Ruben, goedenacht. Goedenacht. Ben jij wel eens uit eten geweest in Namibië? Ja, uit eten is hier, uh, ja, is hier vrij gebruikelijk. En hoe dan? Ga, je dan? ga je dan groots uit eten? Of eigenlijk net zoals wat, uh, wat Bram zei in Costa Rica... een soort snackbar-restaurants? Nee, je gaat hier wel echt naar een restaurant. En uh, dus, ja, Ik moet zeggen, ik, met name in Windhoek dan, de hoofdstad van uh, Namibië... heb je wel een grote keuze aan restaurants. Ja. En uh, ja, dus, uh, ja, ik moet zeggen, ik zit zelf op loophofstand... Ik van, van ik denk wel een stuk of tien uh, verschillende restaurants. En... Uh, uh, wat ik al eerder meldde, hier eten we heel veel vlees. Dus dat is dan ook wat je, wat je al snel eet in een restaurant. Lekker. Ik wil zo meteen horen wat jouw uh, lievelingsgerecht is in uh, Namibië. Eerst eventjes naar allemaal leuke feitjes over heel de wereld uh, wat betreft uit eten gaan. De wereld van Filemon. Als je uit eten gaat in Japan krijg je meestal geen menukaart. Je loopt naar de etalage van het restaurant waar de meeste gerechten tentoongesteld liggen. En je kan dan aanwijzen wat je wil in plaats van te bestellen bij de ober. Het grootste restaurant ter wereld staat in Bangkok. Er werken 80 koks en duizend serveersters. Leuk detail, je eten wordt bezorgd door serveersters op rolschaatsen. Het beste restaurant ter wereld is te vinden in Kopenhagen. Als je hier aan tafel schuift, dan staat de eerste gang al op tafel. Dit is namelijk een bloemstukje dat je kan eten. De wereld van Filemon. Het is leuk uh, om zoveel te leren over, uh, over eten. Ik vind het heel leuk dat ik dit programma mag presenteren. Filemon is er niet vannacht, dus uh, ik zit hier. Mijn naam is Frank. En ik had er net Ruben aan de lijn. En die, uh, die vertelt over het, het wel en weet qua eten en uit eten gaan in Namibië. En uh, Ruben, mijn vraag was eigenlijk... Wat is jouw lievelingsgerecht in Namibië? Uh, game. Dat klinkt als een computerspel. Lees dus ook. Maar wat is dat? Partijen? Wat is dat? Wat is dat? Nou ja, game is zeg maar uh, wild, hè. dus dat, uh, uh, dat kan kudu zijn bijvoorbeeld, of uh, nou ja, ook, ook rund, wordt daar ook wel uh, bij gerekend. Maar ja, het vlees hier is ontzettend lekker, want de dieren die lopen hier ook nog gewoon vrij in de natuur, uh, uh, niet uh, als in Nederland zeg maar, dus uh, ja, dat, dat smaak je ook. Het is lekker mals. Heerlijk. En wat? superlekker. Je eet, nee, je noemde het toen net een diersoort, wat ik niet ken, kudu of zoiets, toch? Ja, en ja kudu je... is een, eigenlijk een heel groot hert. Oké, okay, maar je eet waarschijnlijk heel rare dingen ook dan, als je daar zit, wat je in Nederland niet gewend bent. Nou, je hebt hier uh, uh, bijvoorbeeld in, in Windhoek is er een restaurant, Joe's Bierhouse. Veel mensen die in Namibië zijn geweest, die zullen dat uh, als toerist ook kennen. Okay. En daar kun je bijvoorbeeld een gerecht uh, bestellen waarbij je uh, inderdaad uh, de zebra eet... Uh, krokodil, uh, kudu, uh, gewoon uh, koeienvlees. En uh, dan krijg je eigenlijk een uh, palet aan allerlei verschillende diersoorten. Maar, een soort mixed grill. Een, Wat zei je? Een mixed grill van, van, van, van ja, bijzondere Precies. dieren. En heb, heb je, dat heb je natuurlijk ook allemaal gegeten, neem ik aan dan. Ja. En hoe smaakt een zebra? Um, ja, het... het, het ik ben zelf ook niet echt bekend met uh, hoe paardenvlees uh, smaakt. maar um, uh, ik begrijp dat het daarbij uh, in de in de buurt ligt. Oké. Okay. Um, ja, nee, het, het um, uh, ja, het is omschrijven hoe schrijf je dat? Het is iets uh, als, als ik me goed herinner hoor, want het nou ook, ja, je hebt vaak eet je al die dingen door elkaar. Soms, soms vergeet je ook wel weer van wat er was als ik weer uh, welk dier. <laughs> maar. Um, het, het, ja, het was op zich wel een stukje vlees, als ik me dat goed herinner. En hoe zien restaurants eruit? Want ik, had het, ik, ik vroeg er net al van, is het dan een beetje snackbar dat je daar gewoon zit, wel lekker kan eten, maar eigenlijk gewoon aan plastic stoeltjes? Of heb je echt uh, chique restaurants? Ja, je hebt hier wel echt uh, chique restaurants. Uh, Windhoek is eigenlijk... en misschien Namibië als geheel uh, wordt nog wel eens omschreven als een beetje tweede wereldland. Uh, nou moet, nou is het, zijn de inkomensschillen enorm... Dus Bijvoorbeeld een restaurant in ergens in de kleinere dorpjes uh, zal, uh, is, is over het algemeen ja, niet zo chic. Maar hier in, in de Windhoek heb je gewoon allemaal mooie restaurants. Uh, je hebt bijvoorbeeld hele, ook wel hippe restaurants. Je hebt uh, meer witte servetten, uh, restaurants En je hebt ook gewoon meer uh, à la pizzeria-achtige. Van Mando's tot en met uh, uh, KFC tot en met gewoon de, ja, de gezellige restaurants. Dus, Nee, je hebt hier een goede diversiteit. En waar ga jij dan naartoe als je uit eten gaat? Naar wat voor restaurant? Uh, ik ga meestal... Er is hier een Portugees restaurant in de buurt... die ik erg lekker vind. Daar kun je ook lekker vis eten en garnalen. Uh, we hebben ook wel een uh, goede Italiaan uh, hier in de buurt. Uh, en ook uh, uh, Nice. Dat, vind ik een... Dat is een heel leuk restaurant waar ze heel hip... En daar, is, daar zit een kokschool in. Dus daar heb je allerlei jonge mensen die worden opgeleid om kok te worden. En daar kun je wat chiquer eten. Oké, okay, en dan wordt er wordt ook misschien nog een beetje geëxperimenteerd dan met eten... als er allemaal uh, mensen in opleiding zijn? Ja, dat zou je denken, maar dat valt op zich mee. Ik moet zeggen dat het vrij stabiele, uh, ja, stabiel is maar met wat je eet. En uh, ook daar is vlees wel... Uh, uh, zeg maar de basis. Vlees, vlees uh, en nog eens vlees. Nee, wat dat betreft uh, heb je niet het gevoel dat je in een, uh, in een, in een, in een leeromgeving eet. Het is echt wel een van de betere restaurants in Namibië. Wat is het meest traditionele Namibische gerecht? Dat is uh, milipap. Ja. Uh, dat is een soort um, uh, er van graan uh, gemaakt. Van mais bijvoorbeeld. En uh, het, is, ja, het is een beetje... Het, het, het is een beetje tussen brood en pap in, zeg maar. Het is een soort basis. En met die millipap uh, maak je dan... Uh, Daar eet je bijvoorbeeld, stel dat je spinazie erbij hebt... pak je met je handen dan ook een stukje van die millipap... Ja. En, uh, en een beetje uh, spinazie erbij, voor wat meer smaak. Die millipap is op zich vrij ja, neutraal eigenlijk. Um, en dat, ja, dat eet je dan samen. En, en als je, zeg maar... Uh, hè, want armoede is hier een groot probleem... Dus... Niet iedereen uh, kan dagelijks vlees eten. Maar als je dan er wat bij hebt, dan heb je bijvoorbeeld uh, kip erbij. Uh, Owambo chicken bijvoorbeeld. Is, uh, ja, is een kip die Nederlanders vrij lastig vinden om te eten. Omdat die vrij uh, hard. Uh, uh, ja, dan moet je echt hard aan een kippoot trekken, zeg maar, <laughs> om, uh, om in stukjes te krijgen. Niet echt lekker, moet ik zeggen. Al klinkt het wel weer lekker, hoor. Uh, ik, ik, pff, ik krijg echt zo'n honger van, Ruben. Dankjewel dat je even mag ja, bellen. Ik, ik ga je straks nog even bellen. Ook, uh, maar eerst naar Martijn, die in Engeland zit. We hebben allemaal uh, ja, een beetje uh, ja, tropische gerechten gehoord. En dan gaan we naar Engeland. En dan denk ik ja, aan vis en chips en dergelijke. En, en, en echt niet aan heel erg lekker eten. Klopt dat eigenlijk? Ja, dat vooroordeel dat klopt wel, ja. Ja, dat is echt waar. Ja, dat klopt wel. Ik moet altijd maar denken aan Asterix en Obelix. Ik weet niet of je dat kent, die stripboeken. Zeker. Maar dat Obelix die uh, in alle Asterixen... dan eindigt het altijd met een groot feestmaal. Ja. Behalve die in Asterix in Britannica. Want dan wil hij zo snel mogelijk terug naar Gallië. Want ze eten hier alleen maar in, in muntsaus gestoofd Everswijn. Maar dat klopt wel een beetje. Maar wat eten ze nog meer daar? Want wat ik, ik zei toen net al, vis en chips is vooral bekend bij mij dan. En je kan gewoon natuurlijk hamburgers eten. Want het is vooral ook qua uit eten gaan volgens mij... Uh, in een soort kroeg slash restaurant. Maar wat, ja, klopt. wat ga je nou... Stel dat ik naar een chic restaurant ga in, in Engeland. Wat bestel ik dan? Oh, dat is gewoon... Je hebt, je hebt chique restaurants, die, net als overal over de hele wereld. En daar kan je eten wat je wil. Uh, dus dat is allemaal prima geregeld. Maar wat je zegt, klopt wel... Die Pubcultuur, hè? De Engelsen zijn er heel erg van de pub. En ze gaan heel vaak tussen de middag uit eten om te lunchen. En dan neem je pub grub, zoals dat heet. Uh, dat betekent iets als kroeg eten. Uh -huh. uh, en uh, dan eten ze bijvoorbeeld uh, gepofte aardappel. Jacket potato. <laughs> en dan uh, dat Die is dan gevuld met stilton, met blauwe kaas. Dat is allemaal best, uh, best te eten. Okay. Uh, of garnalen zitten erop, of uh, gebakken spek. Niet echt gezond. Ja, en je hebt natuurlijk ja. het Engelse ontbijt, wat heel erg bekend is. Ja, dat eet ze ook buiten de deur graag. Full English. Ik en... heb het één keer gedaan, Frank. Lekker en... toch? Nou, je bent er wel de rest van de dag, druk mee. Nou, inderdaad. Maar even, te... even ja. voor de, de, degenen die het uh, niet allemaal precies weten. Wat zit er allemaal in? Je hebt bonen in Full English, tomatensaus. Bonen in tomatensaus. Een soort rustisch, maar dan groter en uh, slapper gebakken. Uh, als je mazzel hebt, zitten er ook gebakken niertjes bij. Uh, in ieder geval twee spiegeleieren. Uh, een paar plakken gebakken spek. Uh, wat vergeet ik nog allemaal? Uh, van die uh, uh, in de oven geroosterde tomaten ja. met uh, basilicum. Of hoe uh, heet die, uh, die azijn? Uh, Balsamico-azijn? Nou ja, ik ga zo nog maar even door. Het is echt een hele, een worstjes hadden we het al gezegd. Ja, sossentjes zei je volgens mij. Maar uh, ja. echt, ja, ik vind het heel lekker en zeker als je te veel hebt gedronken de avond ervoor. Ja. Is het een heel goed nee. katerontbijt hoor. Ja. En, en dat, uh, ja, nee, het, het is ook wel, er zit ook wel wat in hè. Als je heel goed ontbijt, dan je uh, de rest van de dag, dan kan je stevig door. In ieder geval tot vijf uur en dan ga je weer naar de pap en dan ga je daar weer wat eten. Ja. Maar het is vooral veel. Als je op TripAdvisor kijkt, weet je wel, dat is die site waar je kunt kijken of een restaurant goed is of niet. Dan uh, beoordelen de mensen hier in, uh, waar ik woon, uh, in Brighton, de, de, de beste restaurants zijn de restaurants vooral waar je veel eten krijgt. Dat vinden ze heel erg belangrijk. En in een heel ziek restaurant waar ik laatst was, een heerlijk gegeten, bestelde ik als voorgerechtje een risotto. Hmm. En toen kreeg ik me toch een trog met rijst. Maar is dat ook dat een... Was heel lekker. En dus zeg maar, maar het was belachelijk. Ik kon daar, naar het voorgerecht geen pad meer zeggen. Nee. Is dat het grootste dat verschil het tussen Nederland en Engeland? Qua, want hier, ja. als je in een chic restaurant gaat... krijg je vaak gewoon zes, zeven ja. gerechten wel. Maar wel kleintjes, allemaal amusetje hier, een klein ja. voorgerechtje ja. ja. daar. Dan het hoofdgerecht is dan vaak één stukje vlees met wat groenten. Maar daar ja. is het ja. gewoon, wop! Ja, er moet veel zijn. Ja, natuurlijk, er zijn uitzonderingen, hoor. er zijn restaurants waar ze het niet doen. Er zit hier vlakbij, zit een fantastisch Frans restaurant. Wordt ook gerund door Fransen. En uh, daar krijg je gewoon uh, normale porties. Maar over het algemeen... En dat zie je dan ook op Twitter twice, en dan zeggen de mensen... Ja, het is allemaal wel lekker, maar ik kreeg maar één. één de poot staat ja. er dan. Ja. En um, over het algemeen is dat heel erg belangrijk voor die Engelsen... dat je echt veel hebt. Het zijn ook net twee na het dikste volk ter wereld, hè, de Engelsen. Na de Amerikanen en de Mexicanen. En dat zie je ook wel. En dat komt natuurlijk niet alleen door het eten, want uh, volgens mij eten zij ook heel erg om daarna goed te kunnen drinken. Als jij, wat jij zegt, ze willen grote hoeveelheden, leg je een goede, goede bodem waar goed op gedronken kan worden. Ja, ja dat, dat, dat klopt. Um, die pinten hier, dat moest ik echt aan wennen. Ja. En het is heel slecht dat ik er nu aan gewend ben, want ik drink nu zo'n grote pint. Ik weet niet eens hoeveel het is, maar het is meer dan een halve liter. Een, een pint, dat is een, ja. echt een maat. Um, maar in ieder geval, die drinken ze als biertjes. Zoals wij fluitjes wegtappen in uh, koppen in Nederland. En dat, dat is heel erg ongezond en heel erg slecht. En ze doen het met wijn ook. Oh, echt? Als ook je, gewoon grote ja, wijn, kelken, hè? Ja, wijnglazen zijn gigantisch hier. Ook bij mensen thuis, hoor, bij vrienden van ons. Dat gaat echt... Frank, zonder overdrijving, een fles wijn gaat in drie glazen. Okay. En dat vinden ze redelijk. En wat, wat krijg je dan, te, want je zegt, als we bij vrienden thuis zijn, gaat zo'n fles wijn er snel doorheen. Wat krijg je te eten als je bij Engelse mensen op bezoek gaat? <laughs> ja, dat is ook, Dan moet je wel een beetje goed opleggen. Nou, het ligt een beetje aan wat voor mensen het zijn. Wat mij opvalt, is dat de kinderen apart eten. Aan een andere dus tafel? Die, nee, eerst. Dus die krijgen wat, <laughs> het is allemaal niet zo gezond, hè. een beetje kipnuggets of wat uh, groenten doen ze niet echt aan dan. En uh, die, die moeten dat dan eerst even opeten. En dan daarna uh, wordt het vaak besteld als je ergens op bezoek bent of opgehaald. Uh, dat noemen ze uh, takeaway uiteraard. En dat is altijd India's. Want het, de Indiaanse keuken is echt het nationale eten hier. Niet de fish and chips. Dat, oh. Die heeft het verloren van, het, van de curry. Oh, wat grappig. Dus als je bij iemand gaat, gaat eten krijgen vaak... Vind ik ook raar trouwens dat ze niet gewoon even zelf koken dan. Dat is toch ook gezellig. Ja. En je wilt toch iemand... Ja... Ja. Doe het, het gebeurt ook wel, tuurlijk wel. ligt er ook waar je bent. Maar als je gewoon zeg maar, snel en ver langs gaat... dan uh, 9 van de 10 keer, dan wordt er... Uh... Dan wordt de India's gehaald. Interessant hoor, al die eetgewoontes uh, door de hele wereld. Dit was Martijn uh, uit, uh, uit Engeland, Brighton. Zometeen bel ik je nog eventjes. Uh, Martijn, blijf bij je telefoon in de buurt. En dan, uh, dan uh, bel ik je zometeen nog even. Dan gaat het over uh, religies en over rare gewoontes erin. Over ja, misschien bijgeloof. Dat hoor je allemaal zometeen naar Ben Lonkel Sol en Solman. Ik heb genie de <middels> divancie. Patiënt! Van ik heb niets tegen geloof, maar ik heb wel iets tegen mensen... die te fanatiek vasthouden aan één waarheid en andere mensen dingen verbieden. Nogmaals, ik heb niks tegen geloof, maar ik heb wel iets tegen blind volgen. En geloven en volgen scheelt maar één letter. <lacht> en Guido en God, twee. <lacht> Je hoort de kabinetje Guido Weijers met zijn mening over geloven... en mensen die in een bepaalde God geloven... Het christendom is de meest vervolgde godsdienst ter wereld. Althans, volgens de Duitse bondskanselier Angela Merkel. Afgelopen maandag vertelde Merkel dat tijdens een bijeenkomst van Duitse kerken... deze uitspraak werd alleen niet heel erg goed ontvangen. Uh, veel collega's en mensenrechtenorganisaties vonden de uitspraak onjuist en onbegrijpelijk. Ja, het christendom kennen we allemaal wel, maar wat voor religies zijn er nog meer in de wereld? Ook religies waar we nog niks van afwisten. En wat voor gebruiken horen hierbij? Ik ga het ook nu tot... Uh, drie uur voor je uitzoeken. En ik begin uh, dicht bij huis bij Yannick. Yannick, goeienacht. Goeienacht, hallo. Volgens mij zijn Italianen heel erg gelovig. Ja, ja, dat kun je wel zeggen, ja. En uh, je had het over christendom, dat is hier dan ook wel. Alleen dan uh, het gaat het hier om het Rooms-katholicisme, dus uh, ja. Ja, en de pauze zit er natuurlijk ook, hè? Dus dat scheelt ook nog. Zeker. Je <laughs> ja. lekker dicht bij huis. Nou, klopt. ja klopt. Ja. Ben je zelf gelovig? Uh, nee, nee. Okay. Hoe, uh, hoe, hoe beleef jij het geloof in, uh, in Italië? Merk je er veel van op straat? Ja, het is heel erg aanwezig. Uh, allereerst bij de Italianen zelf. Ik bedoel, uh, uh, 90% zegt gelovig te zijn. Nou, so. uh, niet iedereen daarvan gelijk uh, zondagochtend naar de kerk trouw, maar... Uh, ja, ze hechten er wel heel erg veel waarde aan. En uh, ook als je over straat loopt, hè? Ik bedoel, in elke straat hangt wel een Maria naar je te kijken. Uh, er zijn zo enorm veel kerken hier. Dus uh, ja, het, is, het is gewoon enorm aanwezig wel. Ben je wel eens bij een kerkdienst aanwezig geweest? Nee, ik ben nog nooit bij een Italiaanse kerkdienst aanwezig geweest. Ook omdat ik dat ja, als, als, als, als niet gelovige dan misschien wel een beetje, ik weet niet, ja. een beetje toch ongepast vind. Ik, ja, ik, ik, vind. ik vind het heel mooi om de kerken van binnen te bekijken hoor, maar ja, om, om, dan laat ik liever de Italianen alleen als ze een dienst hebben. Ik ja. toch een beetje... Omdat het me wel speciaal ja. lijkt misschien. Om de, je bent in een ander land, wat je zegt, mooie kerken. En dan om het ook een keer te zien hoe het eraan toe gaat, lijkt me op zich misschien nog wel interessant. Ja, misschien, wat je zegt hoor, misschien dat het ook wel heel, heel boeiend is als ik er een keer naartoe ga. Maar tot nu toe heb ik dat nog helemaal niet, uh, nog niet gehad. Ja, maar ook omdat ik, uh, ja, dat, dat, dat laat ik ze dan liever even zelf niet. Ja, daar heb je ook gelijk in. Maar ik dacht, ze, ze praten met passie, ze, ze, ze eten met heel veel passie, ze voetballen met heel veel passie. Dus dan waarschijnlijk ook wel het, het geloof nastreven. Dus zo'n kerkdienst lijkt me dan best wel tof om bij te zijn. Ja. Ja, ja. Nou, ze, pra ze praten er ook gewoon, uh, op straat praten ze heel uh, gepassioneerd over het geloof, hoor. En ook over, de, uh, over alle heiligen die ze, uh, ze vereren en uh, over de feestdagen die ze hebben. Uh, daar zijn ze wel heel gepassioneerd over, Probeer ze je wel eens te overtuigen dat je ook moet gaan geloven? Uh, nou, niet echt. Uh, ze, ze geven wel vaak positieve kanten aan... Maar ze begrijpen het ook gewoon als je, als je daar niet mee bent opgegroeid, uh, uh, dat je dat dan ook niet zo aanhangt. Ik bedoel, de Italianen zijn er dan wel echt heel erg mee opgegroeid. Dus dan is het uh, voor de Italianen is het heel erg normaal. En dan begrijpen ze ook wel dat dat voor mij dan niet zo normaal is. Zeg maar. Heb je ook nog naast het, uh, het Rooms-Katholieke geloof, heb je ook nog andere religies veel in Italië? Ja, maar heel weinig. Uh, in het zuiden heb je, heb je nog wat, uh, uh, wat, wat kleine islamitische uh, uh, uh, uh, groepjes. zeg Maar maar wat ik zeg, 90%. Hè? Dat is wel echt, ja, echt duidelijk de meerderheid. Ja. Merk je het ook als je, want we hadden het er net over uit eten gaan. Als je bij uh, vrienden gaat eten of bij, bij Italiaanse families, dat je moet bidden voor het eten? Ja, nou, er wordt eigenlijk uh, uh, wordt gewoon een, een kruisje geslagen. Nou, dat is het. Uh, ja, ja. Dat, uh, dus dat, daar zijn ze er wel weer heel makkelijk in qua eten. Dat, uh, er wordt een kruisje geslagen en dan uh, wordt God even snel bedankt. Maar snel eten. Maar niet uitgebreid gegeten <laughs> en Bijbel gelezen en dat soort uh, zaken. Nee, nee. En dat doen, valt ze, mee. doen ze dat voor het slapen gaan? Weet je dat toevallig? Ja, ja dan bidden ze wel. Dat klopt. Dan, okay. uh, dan bidden ze wel. Dan is het eten binnen, hebben ze de er tijd ervoor en dan gaan ze daarna lekker slapen. <laughs> Een beetje, ...dat ze zo, zo snel mogelijk willen genieten van het eten. <laughs> ja. Dankjewel ja, ja. dat ik je mocht bellen, Janiek, deze nacht. En uh, ja, gemiet, graag Geniet van Italië en van het eten inderdaad... ...en van, uh, nou ja, ook van de passievolle mensen ook wat betreft geloof. Ga ik doen. Fijne ja. nacht. Oké, okay. hoi. Door naar Bram. Bram in Costa Rica. Goedenacht. Goedenacht. Is Costa Rica een religieus land? Costa Rica is ongelooflijk religieus. Allemaal uh, katholiek. Uh -huh. En zijn ze dan ook echt uh, nou ja, streng gelovig? Of is het, wordt het niet heel erg zoals in Italië nageschreven dat ze gewoon... ze slaan wel een kruisje voor het eten, maar voor de rest... of zijn ze heel erg gelovig? Dat verschilt heel erg per persoon. Ik heb uh, klasgenoten die erg gelovig zijn en hun ouders niet. En andersom ook klasgenoten die zelf wel geloven... maar niet naar de kerk gaan en hun ouders wel. En wat doe je als je uh, streng gelovig bent? Je gaat dan naar de kerk, zeg je. Zijn er nog meer gebruiken? Um, een, een kruisje slaan als je een kerk passeert. Als je passeert? Ja, als je een kerk passeert moet je een, een kruis slaan. En verder de begrafenissen zijn heel erg, heel erg religieus. Hoe zien die eruit dan? Wordt er dan veel gebeden? Um, ik ben nooit zelf bijgegeven, maar ik heb het wel gezien dat dit echt allemaal in een ja. Ik weet niet hoe goed, ik het goed uitleggen, maar er wordt erg veel gebeden. Dat, ik heb het wel van andere mensen gehoord, maar ik ben er zelf nooit geweest. Oké. Okay. En mag er, uh, want, want je zegt, ze zijn veel, veel gelovig in, uh, in Costa Rica. Sommigen wat strenger dan de anderen. Gaan ze allemaal naar de kerk op zondag? Uh, nee, ze zijn allemaal zo van... De echt strenge mensen gaan wel op zondag, maar de meeste mensen gaan zo van... Zondag slapen we gewoon uit. Oké, is wel echt een rustdag voor hun. Ja, maar is er dan ook, uh, zijn de winkels en zo open dan op zondag ook? Of is dat dan ook licht? Um, ja, op zondag is gewoon altijd alles open. Omdat het geen echte religieuze dag is voor ze, hebben ze zoiets van dan kunnen we gewoon doorgaan met het leven. Ja, misschien ook gewoon omdat we gewoon nog geld moeten blijven verdienen. Dat is ook niet onbelangrijk inderdaad. Ben jij zelf gelovig, Bram? Uh, nee, zelf ben ik niet gelovig. Oké, okay, maar je hoort natuurlijk wel om je heen hoe het eraan toe gaat en... Uh, en dat is zoveel. Ja. Het, het Zie je het ook op straat dan veel? Want zoals Janique uh, zag je dan in, in Italië wel op elke straathoek een Mariabeeld. Zie je dat in Costa Rica ook? Um, niet heel veel. Je fiets, er zijn wel erg veel kerken. Maar op straat, je hebt niet echt kapelletjes of Mariabeeldjes. beeldjes. Nee, oké. Okay. Bram, dankjewel dat je mocht bellen deze nacht. Uh, zowel over, over het eten en over uh, het geloof in Costa Rica. Geniet daarvan en... Uh, ja, wellicht spreek ik je nog een keer. Als het goed is, zit Filemon hier volgende week weer. En misschien spreken we hem dan weer. Fijne nacht. Dankjewel, Bram. Even um, eventjes naar Ruben in uh, Namibië. Ruben, nacht nog een keer. Goeienacht nog een keer. Zijn ze, zijn ze gelovig zijn in, in, in Namibië? Ja, hier in Namibië is uh, 80 tot 90 procent uh, uh, uh, christen. Waarbij de Duits-Lutherse kerk het grootste is. Veel ook, zeg? 80 aan 90 procent? Ja, ja je, ziet, uh, um, je ziet dat ook in, zeg maar wel echt in het dagelijks leven terug. Zelfs zeg maar, in uh, politieke bijeenkomsten wordt nog wel eens begonnen. En wordt vaak ook nog wel gerefereerd aan, uh, aan God en aan Christus. Ja. Dus dat is hier, uh, dat is hier normaal. En je hebt dan uh, de San en de Himba's, die, die hebben bijvoorbeeld nog wel een meer uh, ja, tribal uh, religion. Die, die aanbidden ook heel veel, of die communiceren heel veel met um, hun voorouders. Dus dat, ja, dat zijn echt wat meer traditionele geloven, die hier ook, wel, uh, ook nog wel zijn. Meer op het platteland, met name. Maar het, het christelijk geloof is echt aan, aan de orde van de dag? Ja, dat is dominant. Wil ik zometeen nog veel meer over weten, uh, Ruben. Ik ga eerst eventjes naar alle uh, feitjes over de hele wereld wat betreft geloof. De wereld van Filemon. De grootste religie ter wereld is het christendom. Maar liefst 2,1 miljard mensen zijn christen. De meeste christenen wonen in de Verenigde Staten. Het zijn er 235 miljoen. Het Belgische festival Laundry Day wil graag erkend worden als religie. De organisatoren van het festival vinden dat ze met 60.000 bezoekers... genoeg volgelingen voor hun geloof hebben. Dit begon allemaal als een grap, maar inmiddels is een officiële aanvraag ingediend. In Tsjechië kun je je aanmelden voor het Star Wars geloof. Inmiddels hebben 15.000 Tsjechen zich aangemeld als ridders van de Jedi... en lieten zich officieel registreren als volgelingen van de Star Wars films. Wow. De wereld van Philemon. Als je een, een volgeling hoort van Star Wars, dat kan, dat kan echt heel gek gaan. Uh, Ruben, uh, jij vertelde het net wat over uh, wat, wat bijzondere en wat ouderwetsere geloven. In uh, Namibië. zit jij. Um, welke waren dat ook alweer? Nou, de, de, de dat is meer zeg maar, bepaalde bevolkingsgroepen van Namibië. Namibië is een heel divers land met heel veel verschillende uh, zeg maar, etnische groeperingen. Twaalf in totaal, zeg maar, voor de grootste. Um, en er zijn er een paar van die, uh, die echt nog wat meer, um, ja, hoe zeg je dat, tribal, ik um, ben het Nederlandse woord even kwijt, maar meer zeg maar stammen, uh, religies hebben en ah, ook ja. veel met... Met, met bijvoorbeeld, uh, ik moet even dingen vertalen, witch doctors, zeg maar. Uh, ja, met, met medicijnmannen en zo. Ja, precies, ja. medicijnmannen en uh, of die, die de, zeg maar, com communiceren via zeg maar, uh, de mensen in, in een dorp met voorouders. Um, ja, dat, uh, dat gebeurt hier. Ik moet zeggen dat je daar in de stad niet zo heel veel van merkt. Uh, maar dat is wel iets wat, je, wat ik weet dat hier in Namibië speelt. En je ziet dan vooral, uh, nou ja, dat is aan de orde van de dag, het christelijk geloof. 80 aan 90% procent is gelovig. Um, ja. Ben jij zelf gelovig? Ja, ik ben uh, Bahá'í. Oh. Ken je dat? Nee, nooit van gehoord. Oké, okay, nou het Bahá'í geloof is de, in een nutshell een uh, hele jonge religie. Mm -hmm. uh, met een eigen grondlegger, zijn naam is Bahá'u'lláh. En hij, uh, uh, hij zegt eigenlijk dat er maar één geloof is: dat er één God is. En dat alle profeten, alle, uh, dus, dus Mozes, Krishna, Krishna, Christus, Mohammed, dat die allemaal van dezelfde bron afkomstig zijn. En Bahaula die, uh, die vertelt eigenlijk ook: uh, uh, geeft leringen mee. hoe we als wereld uh, maar in meer eenheid met elkaar kunnen leven. tussen rassen, seksen, uh, landen. Um, en dat, uh, ja, dat, dat ben ik zelf. De eenheid staat heel erg centraal. En ik, ik ben hier zelf ook onderdeel van de Bahá'í gemeenschap in, uh, in Namibië. En uh, dat is ook heel leuk om te zien dat je daar uh, heel veel diversiteit hebt. Dus daar zit echt zwart, blank uh, en alles wat daartussenin zit, uh, zit bij elkaar. En, uh, en, en, uh, ja, en, en leeft, zeg maar, samen uh, in, in deze Bahá'í gemeenschap. En dat, dat vind ik zelf wel iets heel erg moois, omdat Namibië toch wel vrij verdeeld is tussen. Uh, Allerlei uh, uh, verschillende bevolkingsgroepen vanwege de apartheid die ook hier uh, heeft uh, geheerst zeg maar, tijdens de Zuid-Afrikaanse bezetting. Is het, is het ook bij jou ontstaan daar in Namibië dat je de gelovig werd in dit geloof, het Bahá'í? Nee, het Bahá'í geloof uh, is... Nee, ik, ik heb zelf het Bahá'í geloof in Nederland uh, leren kennen. Het geloof is ook internationaal, uh, uh, eigenlijk na het christendom, ondanks dat het een hele kleine religie is is het het meest verspreide religie over de wereld. Wel heel dun bezaaid, maar het is iets wat... Ik denk juist vanwege die boodschap over eenheid tussen mensen... Ja. van de eenheid van de mensheid... dat dat juist heel veel mensen in verschillende landen ook uh, aanspreekt. Dus wat dat betreft, ik was in Amsterdam zat ik, uh, was ik onderdeel van de baai-gemeenschap. Um, maar zo ook hier uh, in Windhoek in Namibië. Ja, dat is wel grappig. En dat ook daar het in de Pijn, Costa Rica, Italië of Engeland gaat Er, daar zullen, er zijn allemaal uh, Baha'i gemeenschappen die, uh, uh, ja, die deze boodschap hebben erkend. Ja, want ik heb het even opgezocht. Er zijn ongeveer 6 miljoen volgers van het uh, Baha'i geloof uh, over, uh, over de wereld. Heel goed. Jij leert snel, Frank. Ik uh, leer heel snel. Ik, uh, ja, joh, even zo snel. <laughs> Zelfs als het, uh, als het bijna drie uur is, ben ik nog steeds heel snel. Ruben, dankjewel dat je mocht bellen. Graag <laughs> uh, gedaan. En veel plezier in Namibië. Dankjewel. Fijne dag. Yes, dankjewel. En uh, ja, mijn laatste spreker van, uh, van vannacht in de wereld van Filemon is uh, Martijn in Engeland. Martijn, goedenacht. Goedenacht weer, Frank. Uh, wat, wat, wat is eigenlijk de hoofdreligie in, uh, in Engeland? Uh, dat is de Afrikaanse kerk, hè, met de koningin aan het hoofd. Uh, maar over hoofdreligie... Ik in Brighton is de wereldhoofdstad van het uh, Jedi uh, geloven. Jedi nou, je is toch ook voor Star Wars, of niet? Ja, Star, dus als je een, een, een Jedi knight... Een, uh, dan ben je een soort uh, spirituele ridder. Ja. En dat komt... Je hebt Hier in Engeland heb je volkstellingen. Die worden elke zoveel jaar gehouden. Dan moet je zelf invullen wat je religie is. Niet. En dan mag je in het hokje... Um, er is een blanco rokje, zeg maar, dat mag je zelf invullen. En dat doen mensen een Jedi. In, in Brighton, en daar wonen de meeste Jedi's ter wereld per hoofd van de bevolking. <laughs> maar je hebt hier ook heel veel pastafarians, die geloven in een spaghetti-monster wat in de lucht woont. Ja. Dat kan je dan allemaal zelf invullen. Maar dat zijn toch allemaal grapjes ook, toch? Of worden het wel dat echt... Dat zijn grapjes. Ja, oké. Okay. Nou ja, 2,6% van de mensen hier in Brighton is Jedi, zeggen ze. Dus het, ga, het is ook wel een beetje om een beetje religie um, een beetje op de hak te nemen. Want die Afrikaanse kerk is natuurlijk allemaal erg conservatief oh. en een beetje voor oude mensen. En Brighton is een hele levendige wereldstad, zoals je misschien weet. waar Echt een smeltkroes en meer dan 160 nationaliteiten wonen hier. Oh echt? Ik dacht dat je en, weer een ja, smaakje ja. maakte. Want ik ken Brighton dat wel, nee, nee. maar... Nou, heel veel mensen kennen Brighton alleen maar van een heel klein stukje met een paar discotheken en een pier... Maar daar wonen meer dan 800.000 mensen hier. Het is echt een hele grote stad. En die komen vooral van heel ver van heel over de hele wereld. En je breekt echt letterlijk je nek hier over de rare religies. Wat heb je nog en... meer dan? Want die grapjes, die Jedi en de uh, spaghetti monster nee. religie geloof ik wel. Nee. Nou, maar wat, wat, wat is er nog meer? Nee. Je hebt echt serieuze dingen. Nou ja, uh, gisteren liep ik langs um, een, een winkel, uh, therapiecentrum, uh, tempel van Two Feathers. En Two Feathers, dat is een Amerikaanse uh, Hopi-Indiaan. En die heeft hier heel veel volgers. En dat zijn geen Indianen, maar dat zijn gewoon blanke Engelsen en mensen waar dan ook vandaan. En die, die leggen hun religieuze lot in zijn handen. Ja. En doen ze vredespijt roken. En dan kan je met bossen, takken die in de fik staan, die, er wordt er rook over je heen gegooid. En dan word je gereinigd in allerlei rituelen. En gewoon van buiten naar binnen kijken, hoor. Dat kan je kan helemaal zien. En je hebt het niet zelf Allemaal gedaan. gezellig. Nee, nee, nee. Ik ben daar niet zo van. Maar ben jij wel van de religie? <tie> heb jij wel eentje die je nastreeft? Ik heb wel een bijbel, maar die staat gewoon tussen de sprookjesboeken... en tussen de andere sprookjesboeken <tie> in de kast. Ook wel weer een <tie> nee, beetje. <tie> nee, een ik grapje. ben niet zo religieus. Nee. nee, maar bijvoorbeeld daar een ander een voorbeeld. Er wonen hier heel veel mensen uit de Cariben, Dus uh, Jamaica. Uh, nou ja, dat is het voormalige Engelse uh, kolonie. Uh -huh. En uh, ik liep, dat is al een tijdje geleden. Het was heel mooi weer. liep ik hier over het strand. En toen stonden er... Ik denk zo'n 100, 150 uh, diepzwarte mensen in glimmende witte gewaden... met rode en witte mutsen op. Die stonden daar echt in zee te bidden en fruit in zee te werpen. Oh. En um, dat was echt een heel erg groot event. En dat blijken een soort uh, wederdopers te zijn. de Mensen die uh, dus zichzelf eigenlijk dopen of met een priester erbij. Dat weet ik niet allemaal niet precies. En die, gaan dan, die dopen dan in zee en dan... Uh, dat is een heel, heel grote groep mensen. Die maar, vinden dat echt heel erg belangrijk. In die koude en Engelse zee? Dat is heel wat anders. Wat zeg je? Ja, in die koude Engelse ja. zee. Ja. Nou, na, na zo'n lekkere zomer... We zitten hier behoorlijk zuid, hoor, in Brighton. Ja, oké. Okay. Is dat het beste, beste doen, hoor, die zee. Maar wat, wat dacht je toen je dat allemaal zag? Ben je ze gaan vragen van hoe het in elkaar zat? Want ja, had zoiets van, wat hmm? is dit? Ja, zo ben ik wel. Ik, nee, <laughs> ik ga, ja, natuurlijk ging ik vragen. Want ja. ook, ik heb het vaker gezien. En soms staat er een clubje van tien mensen in, in, uh, zeg maar aan zee... Uh, maar soms uh, zijn het er 150. Toen ik de tweede keer het zag, toen heb ik gewoon gevraagd wat zijn we aan het doen. En dan wordt het ook heel vriendelijk hoor. Dan leggen ze ook uit dat het uh, voor een heel belangrijk ritueel is en dat de zeeën uh, daar geesten in wonen. Het is een soort kruising tussen uh, uh, zeg maar animisme, dus natuur- en geestengeloof en uh, uh, Christ het christelijk geloof. Uh, wel interessant. En, ja, heel interessant. Ja. Er zijn veel verschillende geloven in, in Engeland. Je vertelde er al een paar. Je hebt ook nog de Scientology kerk, toch? Ik ken het vooral van Tom Cruise en zo. Maar volgens mij ja. ook in Engeland is het wel aardig groot. Ja. Nou, wat mij opvalt, want je hebt hier, ik, ik was vorige week in Londen. Daar heb je een hele grote. Dus echt net een soort, uh, ja, hoe noem je dat nou? Een soort een, soort, een winkel, het lijkt een beetje op een kledingwinkel, maar dan zonder kleren, met toonbanken. Dan kan je naar binnen lopen. En dan kan je aan gaan zitten en dan word je uh, ondervraagd en dan proberen ze natuurlijk om uh, um te turnen of over te halen om, uh, om je persoonlijkheid te laten testen. Want oh. er is dan altijd iets mis mee. En zij eng, kunnen toch? je daarmee helpen voor S heel veel geld. Maar Symbology gaven is toch een beetje eng ook? Het is heel eng, vind ik. Maar wat me dus opvalt, is dat het hier in ieder geval gewoon in het straatbeeld. Want in Brighton heb je wat kleiner Syntology shopje, en Londen is het echt een hele grote. Maar daar is het gewoon heel normaal. Er zijn vriendelijke mensen buiten en de mensen lopen daar. Ook gewoon in en uit, alsof dat de normaalste zaak van de wereld is. En dan denken ze ja, lezen ze dan geen kranten en uh, weten ja. ze dat niet van Tom Cruise en allemaal. Ja. Maar blijkbaar in de dat of heel veel mensen weten het niet, of uh, ze, het interesseert ze niet. Ik weet het niet. Nee, ik, uh, ik geloof dat we ermee moeten ophouden, Martijn. Uh, is het waar? Wat de wereld, wereld van Fieremon zit er alweer op. Maar uh, blijf gerust luisteren hoor, uh, via radio 1.nl. Want uh, het gaat nog de hele nacht door op Radio 1. En ook overdag weer je kan lekker blijven luisteren. Dankjewel, Martijn. Dag Frank. En uh, een fijne nacht nog, want het is natuurlijk uh, ook uh, zo midden in de nacht in, uh, in Brighton, Engeland. Dit was de wereld van Filemon. Volgende week is uh, Filemon hoogstwaarschijnlijk weer. Dit keer moest je het met mij doen. Mijn naam is Frank en uh, ik blijf lekker zitten. Want uh, tot vijf uur hoor je nog nachtbrakers op, uh, op deze zender. En daarna nog start. Oh, ik heb er zin in. Je kan altijd inbellen: 0800-1121. De wereld van Filemon. De.